Ban Moon deed zijn uitspraken in Den Haag... tijdens de viering van Wereldwaterdag. Prins Willem-Alexander nam daar afscheid... als voorzitter van de VN-Watercommissie. Twee juweliers zijn in een winkel in Rotterdam opgepakt voor heling. Bij een controle vond de politie goud en zilver dat mogelijk gestolen is. Agenten namen ook ruim 18.000 euro aan contant geld... een ploer te doden en munitie in beslag. De mannen van 27 en 31 uit Breda zitten vast en worden verhoord... De politie in Rotterdam zoekt uit waar het goud en zilver vandaan komt. Juweliers zijn wettelijk verplicht om een inkoopregister bij te houden. Daar moet precies in staan waar het edelmetaal dat ze in huis hebben vandaan komt. Het Nederlands elftal heeft ook zijn vijfde WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Amsterdam werd Estland verslagen met 3-0. De doelpunten werden gemaakt door Rafael van der Vaart, Robin van Persie en Ruben Schaken. Daarmee komt het totale aantal doelpunten van het Nederlands elftal op 1500. Nederland gaat nu ruim aan kop in de poel. Met vijf punten voorsprong op Hongarije en Roemenië. Die landen speelden gisteravond gelijk tegen elkaar. Het weer het is droog, bij minima van 0 tot min 4 graden. Later vandaag kan in het zuiden wat sneeuw vallen. In het noorden schijnt af en toe de zon en er staat een stevige wind. Middagtemperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Jeroen van Kan. Welkom terug bij het ene laatste uur van Woord voor vandaag. Met een uh, ruime overzicht uit de ruime keuze uit de archieven van de VPRO, soms van een andere omroep, maar meestal uit zijn eigen uh, archief. Het volgende uur herdenken we um, schrijfster Asja Peper. Ze overleed vorige week zaterdag aan kanker. En uh, ze was regelmatig te gast bij programma's van de VPRO. Ze droeg bijvoorbeeld verhalen voor in het programma Duizend Woorden. We hebben haar regelmatig geïnterviewd, onder meer bij het programma De Avonden... over boeken die van haar verschenen. En we hebben een compilatie gemaakt van uh, een aantal van haar optredens... en een aantal van de verhalen die ze voorlas En die zenden we straks uit, hier in dit programma Woord. Dit uur Japan. Afgelopen jaren vierden we al 400 jaar handelsbetrekkingen met Japan... en 150 jaar diplomatieke betrekkingen... Maar deze nacht is de aanleiding de opening van het themapark Huis ten bos, tamelijk bizar Themapark. Eh, groot deel Nederland nagebouwd, een dorpje nagebouwd met een huis ten bos, met een koepel, vlak bij Nagasaki eh, Rob scholte, heeft nog die hele koepel beschilderd. Eh, op 25 maart 1992 ging dat eh, open daar. De bedenker ervan die zocht een goede bestemming voor niet zo heel goed bezocht terrein. En dacht toen aan de even oude Nederlandse Japanse handelsbetrekkingen. Uh, uh, bij het bouwen van een uh, themapark. En die betrekkingen, dat zei ik al, die gaan heel ver terug. Want we hadden een, een eilandje voor de kust van Japan, dat heette Dejima. En daarop uh, mochten wij als enige natie handel drijven... tussen de helft van de 17e eeuw tot ver in de 19e eeuw hebben we dat gedaan. Zelfs toen Japan zich teruggetrokken had... Uh, en met de hele wereld niet meer communiceerde... communiceerden ze via dat eilandje dus nog wel met Nederland. Um, dit uur dus een aantal dingen. Straks blikken we terug op die handelsbetrekking met de fragmenten uit de documentaire reeks Het Sport terug. Maar eerst de reis om de wereld in 60 dagen uit 1981. Uh, de formule was heel eenvoudig. Vier VPRO-verslaggevers die maakten die reis. En ze vormden twee teams die globaal zo'n beetje de route van Phileas Volk volgden in het gelijknamige boek: Reis rond de wereld in 80 dagen van schrijver Gilles Verne, u kent het vast. De Tiers bestonden uit Jan-Willem Dolk, samen met Tom van der Graaf... en Roel van Broekhoven, samen met Ronald van der Boogaard. En er waren beperkingen, zoals ze hadden geen financiële middelen... Eh, beperkte mogelijkheden om geld te verdienen. Ze mochten niet verder vliegen dan het aangrenzende land. En wie het eerst terug was in Hilversum, dat spreekt voor zich... die won uiteindelijk. Nou... Die reis werd gewonnen door Dolk en Van de Graaf. En Van Broekhoven en Van de Boogaard kwamen twee dagen later pas aan. U hoort een montage van de kortstondige belevenissen van beide teams in Japan. Een land waar ze het overigens niet zo heel erg naar hun zin hadden. En nu team 2. Dat was, onze trouwe luisteraars zullen dat weten, verleden week in twee stukken gevallen. Want Jan-Willem Dolk liep in Taiwan tegen een plaatselijke schone aan en bleef bij haar, terwijl Tom van de Graaf eenzaam verder reisde naar Japan. Nu treffen we Ton aan, terwijl hij vol spanning op het vliegveld van Tokio... staat uit te kijken naar Jan Willem. Want die had beloofd hem een dag later achterna te komen. Godzijdank, daar is hij. <lacht> grote brede smile. <lacht> Hoe kom jij door de douane heen? Ik begon, ik begon me al een beetje zorgen te maken, want ik wist niet precies wat we hadden afgesproken... Ja, dan was ik dus ook prima, bang, voor. Dan was ik dus ook bang ik begon, voor. Ik begon echt een beetje ongerust te worden. Ik dacht van, wat we hebben gedaan. Heb je, mijn heb, briefje, gedaan. heb je mijn briefje in het hotel nog gevonden? Ja, dat is allemaal goed gekomen. Uh, ik vind het prima, zeg. Hoe laat? Ik we... begon, nee, ik begon me best wel een beetje lullig te voelen. Want ik had een paar dagen geleden, had ik, nog met jou, had ik jouw moeder aan de telefoon. En jouw moeder vertelde, ik ben toch echt wel heel blij dat jullie samen op reis zijn... En ineens uh, één of twee dagen na dat goed gesprek... goed voor mij zorgen gezien. Ja, ik zou heel goed voor je zorgen. En dan ineens twee dagen na het, ges na het gesprek met je moeder laat ik je in de steek. ja, ja ik vind... Maar het was in ook al de moeite waard ik... om me in de ik steek te laten Ik ben blij dat je er bent. Maar maar was... Ik moet zeggen, ik niet minder, want Tokio, dat is een rare stad, jongen. Het, je ja? loopt daar, het is zo verschrikkelijk groot allemaal. En een taxi, dat is niet te betalen. Ik heb geen idee van... Uh, het is geloof ik wel heel ver weg, Tokio, van, van dit... Uh, ja, dit het is, het is een, uh, een uur of zoiets dergelijks reizen. Maar ik denk dat een van de weinige keren in, in mijn leven was... dat, ik, ja, dat je zo'n stad binnenstapt met eigenlijk niets om uit te geven. Dus alles zelf... Ik, ik heb moeten uitzoeken hoe zo'n metro werkt. Ja. Nou, niemand spreekt hier Engels, dus dat kan je vergeten. Als we straks de stad ingaan, dan zijn dat wel merken. Niemand spreekt Engels, dus het is allemaal met handen klappen. En ja, het is zo groot. Je zit gauw. Je kan hier zo'n uur in de metro uh, ja. zitten... Maar goed, dat is allemaal verder wel goed gegaan. Ik ben uiteindelijk beland in ten, ten zuiden van uh, Tokio. Well, het is allemaal prima. Tok ik heb daar bij Tok die YMCA was... geslapen, weet je wel. Oh, dat is... Uh... Oh ja, die bekende tent. Ja, die ja. ken ik wel. Hé, hey, maar uh, Taiwan. Uh, je bent gisteravond zeker wat voorzweeze stappen. Ja, toch. <laughs> <laughs> maar het was, het was heel erg goed. Heel erg leuk was het. Uh, ik heb al meerdere malen ook tegen jou gezegd... ik wil wat meer tijd hebben om me ook uh, dieper te kunnen verdiepen in de cultuur... En dat heb ik dan ook gedaan. Ja, dat zei je wel gedaan. Nee, en ik ben, we, hebben, we hebben echt hele diepgaande gesprekken gehad. Echt oh ja. prima geweest. Mm -hmm. En Ik bedoel, ik ben ook heel wat meer te weten gekomen over Taiwan zelf en, en de ja, geschiedenis van En over de, de Taiwanese. Taiwan. Ik weet alles nou. Je kunt me alles vragen. Ik weet alles over... Uh, Wanneer zaten de Nederlanders daar? Want die hebben er ook gezeten, geloof ik. Hè? De, de Nederlanders, ja. Die zijn... 1624 zijn de Nederlanders. Ja, weet weet het toch ook? Ik weet het precies. 1624 zijn de... En iedereen kan het opzoeken. Want het is echt waar is 1624 zijn de Nederlanders hier gekomen... om een uh, ja, handelspost op te zetten. Ik bedoel, je kent die jongens wel echt de handelsluik. Ik ah, ja, weet het nog ook. We staan hier een beetje op een vliegveld. kennis. Nee, ik heb kennis bijvoorbeeld, te ik heb bijvoorbeeld een beetje, um, hoe heet dat? Taiwanese geleerd. Ja. Ik, bedoel, ik heb ik heb hele interessante zin, zinnetjes geleerd. Bijvoorbeeld, uh, um, even kijken hoe spreek je dat ook weer uit. Yo wo de Ming. Wat dat betekent moet je echt nou niet aan me vragen, maar het was, ik heb te veel hulp aan gehad. <laughs> ik, bedoel, ik kan nog meer zinnetjes vertellen van, shingi uh, bang wo de mang. En als jij op een gegeven moment ooit erachter komt wat dat betekent. dan ben ik ook een stuk verder. Dan ben je een heel stuk verder. Oké. Okay. Hé, hey, daar maak ik me me meeste zorgen over. Want Tokio, dat is echt geen stad voor ons. We gaan okay. er zo meteen nog even kijken, maar we ja. moeten hier niet meer blijven. Maar hoe gaan we daar naartoe dan? Hoe, want dan hoe gaat, hier een, er gaat hier een trein? Er gaat, oh, er, een, trein. Ja, een soort treinmetro, die gaat razendsnel. Wat, ik, ben, ik ben wel benieuwd hoor, hoe Tokio verder is. Ja, je, het is een hele westerse stad. Je ziet er wel ja? weinig te zien. Ja, ik denk dat het interessant is, Japan, om dan buiten Tokyo. Het is maandag 13 juli. De kaptein had gezegd dat hij maandagmorgen in Kobe, een havenstad in Japan, aan zou komen. Roel en Ronald verlangen naar vaste grond. Hé. Hey. Mooi, hè? <laughs> Zeven dagen lang zie je niks anders dan water en lucht. En nou, maandag... 13 juli ineens Ja, Japan. Het is echt Japan. Ik kwam hier net een douaneboot? Met zo'n mooie vlag, met zo'n rode cirkel erin. Ging <laughs> keer dat we er zijn. Ik had dat gisteravond al toen we de haven of die baai binnenliepen. We liggen nu nog een hele eind van de kust voor anker. Want we hoeven hier in Kobe maar even te zijn. Wij gaan straks met het bootje van boord. Maar ik vind het zo gek dat je zeven dagen lang door niks vaart. Althans door water en niks van land ziet. En dat je precies uitkomt waar je hoopt. Blijf ik daar in. Ja. Op een gegeven moment ineens lichtjes. En dan is het niet Nieuw-Zeeland. Niet de Fiji-eilanden, Het is dus ineens Japan. Ja. Dus dit is Japan. Lekker weer. Een beetje bewolkt. We hebben er... Uh... 41 dagen over gedaan. Philius Fok 42. Dat is voor de eerste keer dat we voorliggen. En we hebben ongeveer afgelegd. Ruim 20.000 kilometer heb ik proberen zitten uit te rekenen. Dus zelf, dus Japan ligt van Amsterdam dichter dan 20.000 kilometer. Maar met onze omwegen hebben we nu ruim 20.000 kilometer afgelegd. <kijf> vol. Maar de eerste kennismaking met Japan is dus de, de bullet. 200 km per uur door het Japanse landschap schiet. En deze wat weken witte sandwiches. Maar voor ons zit een Japaner, dat zal niemand verbazen, met een opgescholen schedel. Opgerolde mouwen. En die zit nu al de twee uur, dat wij, de anderhalf uur dat we in deze trein zitten, achter elkaar een soort getekende, zo'n soort stripboekjes te lezen. Waarbij ik kan dat tussen de stoelen doorzien en ik heb ook gretig mee zitten kijken. De ene bladzijde, een lustmoord, steeds vertoond met veel uit elkaar spattende hersens. En als hij dan weer omslaat, hij leest van achter naar voren, dat doe ze hier allemaal. Schijnt gewoonte te zijn. En als hij dan weer omslaat, dan op de volgende bladzijde weer een vreselijk uh, potje gemaakt. Er wordt ontzettend gedukt. in allerlei standen, tegen de muren op in badkamers. En de volgende bladzijde gaat er weer in, zijn dus schedel aanvaarden. En dat gaat zo bladzijde naar bladzijde naar bladzij door. Anderhalf uur lang al. Durf jij man te vragen hoe laat het is? Hé, hey, dit is hem dus, de Bullet. Een soort superlange jet. Breder dan onze trainen. Automatisch sluitende deuren, airconditioning, dubbele ruiten, gordijntjes. Fantastische trainen.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 Ik kan zeggen, rijden al bijna 20 minuten door de huizen... maar eigenlijk rijden we heel de weg vanaf al tussen de huizen door. In deze, in deze bullet, die zich echt de, de doorheen priemt... en aan, we, aan weerszijden van die spoorbaan als alsmaar huizen, één lint van bebouwing... en in de verte, links en rechts, overal bergen. Enorm bevolkt. Waanzinnig bevolkt. Draden, elektriciteitsdraden, boven, overal boven de stad. Zoals ze hier nog nooit geworden van draden onder de weg stoppen. Eén weer waarvan huizen, wegen, rails en draden. En mensen niet te vergeten. Jezus Christus, wat een hoop mensen. Ik durf er hier helemaal niet uit. Ik durf er echt niet uit. Ongelooflijk druk hier. Het gaat maar door, hè en we rijden over hun station heen. Het is net alsof overheen heen vliegen. Beneden zie je allemaal treinen met perrons en mensen. En we rijden gewoon kriskas boven door langs. Ja. Kastboekje nog, Roel? Ja. Even hoor. pakken, hoor. Even pakken, een moment. Ja. We hebben op de boot hebben we in totaal 35 gulden uitgegeven aan drankjes. Af en toe zo'n een rondje gegeven aan de bemanning... Dat betekent dat we momenteel, terwijl we in Tokio rijden, nog 1087 gulden en 42 cent hebben... ...van ons eigen verdiende geld wel te verstaan. Dus het reservegeld, of het strafgeld, is nog steeds niet aangesproken. Hm. Ik kreeg vanmorgen een brief aan een vriend die zei... ...op de kaart hebben jullie 7,5 centimeter gereisd en je moet nog 11,5. <laughs> Bedoelt hij van hieruit, van ja. Tokio? Dat is ongeveer het verste punt hè. Nou, met 1067 kan je makkelijk 11,5 centimeter reizen. Laat, Laat mij wel. Maar. Laat maar doen. Ja, we kwamen helemaal bij. En we Terug naar team 1. Roel en Ronald zijn de hele dag al bezig... om alle vliegmaatschappijen en andere contacten af te bellen en lopen in Tokio. Het is nog steeds dinsdag 14 juli. Dames en heren luisteraars, we bevinden ons in Japan al oh, geruime tijd. Bijna 24 uur. En we hebben nog niets anders gezien dan torenhoge... betonnen gebouwen met van die prachtige lettertekens van boven naar beneden erop. Het oude Tokio schijnt niet meer te bestaan, gewalst te zijn... En wil je wat van het echte Japan zien, moet je kilometers en uren buiten de stad reizen. Dus daar hebben we eerst een keer geen tijd voor. En voor de rest, Tokio, in twee woorden, files en flats. Er ja, bestaat hier geloof ik ook helemaal geen spitsuur. Het is ieder moment van de dag. Het is nu ja, kwart over elf. En, ja, die, die, dat is optrekken, stoppen, vier. Ik, gisteren straat gezien waar het één kant en andere kant op vijf rijen. Dus tien rijen dik staat en dat trekt op en het stopt en... Het stopt meer dan het optrekt, volgens mij. Ja, het is. Uh... Ik denk dat het hier de hele dag alleen maar file is. Er wonen gewoon te veel mensen. 14 miljoen hebben we ons nou inmiddels laten vertellen. met alle voorstadjes en dingen mee. Dat is net zoveel als in heel Nederland. Zeggen ja, dat, dat moet, moet zich hier een weg banen. Nou, je ziet hoe dat gaat. Het is. Uh... is hopeloos. Hopeloos. Hopeloos. Ja. 14 miljoen inwoners, Tokio, 1981. Het zijn er geloof ik nu 20. Ik geloof dat Tokio en Mexico stad de dichtstbevolkte steden ter wereld zijn uh, inmiddels. Fragment was dat uit Reis om de Wereld in 80 dagen, uit 1981 dus. Is een geheel terug te luisteren overigens op vpro.nl slash radioarchief. Dit is Woord, we zijn er nog tot 7 uur, hier op Radio 1. Dat nu deel 9 uit de 14-delige serie De Loffelijke Compagnie... Oorspronkelijk uitgezonden in het sport terug in 1994. Deze aflevering gaat over de VOC en de Hollandse handelsbetrekkingen met Japan. En ook Park Huis ten Bosch komt aan bod. Ik sta aan de uiterste zuidwestpunt van Japan. Op een heuvel met uitzicht over een prachtige baai. Dat is de baai van Hirado. Er zijn mensen op een strandje hier. De vloed komt op. Er ligt één jachtje in de baai. En verder is het alleen maar water met bergen eromheen. Erom, om, een paar vogels, veel libellen, veel krekels. Kortom, paradijsachtig. Heel paradijsachtig geest. Ja. Hier in de verte, daar waar dat eiland voor de kust ligt, daar ongeveer moet, bijna 400 jaar geleden, het was. Hoeveel is april 1600? 19, 19 april 1600 kwam hier inderdaad een gehavend schip de haven binnen. Of de baai binnen gelopen. De liefde heette die. En het heet ook nog de liefde. Ja, de liefde. En die kwam uit Holland, dat is duidelijk. En die wilde naar Japan. Ja. Uh, die was daar uh, twee jaar uh, eerder uh, was die daar, uh, vertrokken. En maakte deel uit van een uh, vloot uh, van vijf schepen... die door uh, ondernemende uh, Nederlandse kooplieden was uitgezonden... Uh, richting Japan. Ja. Maar ze waren op een bijzondere manier aan het proberen geweest naar Japan te komen via Kaap Hoorn? Via Kaap Hoorn. Uh, ze, ze baseerden hun reis op allerlei uh, uh, reisverslagen die, ja, die... Nederlandse uh, schippers um, van Portugezen uh, hadden uh, uh, overgenomen. Die waren dus in Portugese dienst geweest en hadden dit opgeschreven onder andere uh, Jan Huig uh, van Linschoten... dat is de bekende naam, en uh, Dirk Sina. Stolen, mag je dus ja, zeggen. eigenlijk uh, ja, spionage. Ja. Ja. En ze zijn op zoek gegaan naar het verre Japan, want daar moesten gigantische winsten te, te maken zijn. Goud zou er gevonden worden, wat was het allemaal? Ja, nou, nou, zoals in die tijd waren de, ik zeggen, de communicatie, was natuurlijk nog niet net als in deze tijd. En uh, de deden de wildste sprookjes natuurlijk de ronde over goudbergen, zilverbergen. Japan was toch wel uh, uh, rijk bedeeld met dit alles, volgens uh, de geruchten dan. Ja. Ja. Maar van al die schepen is alleen de liefde hier aangekomen. En je zei het al, gehavend. Ja, het was een godsmirakel dat het schip hier inderdaad aangekomen is. Je moet eens voorstellen dat het over heel de uh, stille oceaan gezwalkt is. En dan toevallig nog in, in Japan uh, uh, op de kust gelopen is. Want er was uh, vrij weinig meer over van het schip. Toevallig inderdaad in Japan precies het land wat ze zochten. En wat treffen ze hier dan aan? Hoe worden ze, ja, laat, laat ik eens eerst zeggen, wat... deze baai treffen ze aan. En wat voor land? Nou, um, hier heerste dus de, de daimyo van uh, Hirado. En daimyo's waren dus een soort uh, feodale landheren... als je een vergelijking trekt met, uh, met Europa. En die vielen onder het uh, gezag van de shogun... die toen net in die tijd uh, het uh, een centraal gezag over Japan had gevestigd... en was de shogun Ieyasu. Dat was de militaire heerser. Dat was de militaire heerser van Japan, ja. ja. Dus eigenlijk wat, troffen ze hier een, een centraal geregeerd land aan dan? Um, dat is dus misschien nog net iets overdreven. Je had af en toe nog wel eens, de, tenminste in de een latere periode, zo tot 1640... waren er nog wel eens opstanden inderdaad in Japan. Maar, grosso uh, grosse mode gezien kun je wel zeggen... dat, dat uh, de controle van de shogun over Japan toen toch wel redelijk uh, goed geregeld was. Ja, Totaal anders dan op de eilanden in de Indische archipel dat je hier aan trof. Ja, je trof hier in feite een centraal geregeerde staat aan, ja. Nou, zij het zelf al, ze hadden hun gegevens gestolen of gepikt van de Portugezen. Die waren hier al geweest. Die waren hier zelf in Hirado. Uh, die waren hier en die uh, waren hier al ongeveer 50 jaar. Uh, ook Spanjaarden waren hier. Uh -huh. En uh, vooral Jezuiten, die uh, in feite ook optraden als uh, handelaren. En missionarissen dan tegelijkertijd. En missionarissen tegelijkertijd. En dat is uh, een van de, van de problemen die dus die Shogun Ieyasu zag. Um, de, het katholieke geloof um, was dus onderworpen uiteraard aan de paus. Of tenminste de, de, de monniken of de, de jezuïeten die mm -hmm. hier rondliepen... die waren onderworpen aan het gezag van de paus. En daar was hij ook te weten gekomen. En dat was natuurlijk iets wat, uh, wat, wat totaal volstrekt buiten uh, de Japanse begrippen viel... De mensen die hier woonden, dus ook inclusief de Portugezen... onder het gezag zouden staan van een, een buitenlandse heerser. Ja. Yeah. En dan komt hier die gehavende, de liefde aan met Hollanders, die er ook niet zo met die pauze op hebben. Want in, in Nederland is het 80 jaar een oorlog gaan. Ja, die is, dan in, uh, die is dan totaal aan de gang, kun je wel zeggen. En uh, uh, nou, de, de schipper van, uh, van, uh, van de liefde, William Adams, is later erg bekend geworden uit, uh, uit de film Shogun uh, naar het boek van uh, James Clavel. Die vond dus een gewillig. Uh, geweldig oor bij die Shogun uh, Yasuo. En is ongeveer 20 jaar, tot zijn dood in 1620... Uh, adviseur van, uh, uh, van, van de shoguns gebleven. Ruim vier jaar blijven de schepelingen van de liefde in Japan. Dan krijgen ze een schip waarmee ze naar Malakka reizen... waar een voc vloot ze weer oppikt. Ze hebben een brief van shogun Yasuo bij zich waarin hij de Nederlanders uitnodigt om in Japan handel te komen drijven. De heren 17 laten zich ervan overtuigen... dat in Japan kansen liggen voor een lucratieve handel. Op 2 juli 1609 arriveren de eerste VOC-schepen in Hirado. Commandant Jacob Groenwegen wordt hartelijk door de shogun ontvangen... en krijgt een handelspas. Een document dat alle Nederlandse schepen... een vrije toegang tot de Japanse havens garandeert. Ook krijgt de VOC toestemming om in Hirado een handelsfactorij te stichten. De trap naar de factorij is er nog steeds. Dit is dus wat heet de Hollandse trap. Oranda Peki, Zoals die hier op de toeristenborden staat. Het is trouwens op de stadsplattegronden... Van Hirado de Helft is Dutch Wall en Dutch Merchants House en Holland uh, weet ik veel. Dus al Holland wat de klok slaapt, maar de bewegwijzering is uiterst daar, moet ik ja. wel zeggen. <laughs> inderdaad, het heeft ons bijna een hartverlamming gekost. Maar we lopen nu inderdaad over een Hollandse trap zal het dan zijn. En die is in de rotsen naar boven uitgehouden vanaf de haven, min of meer. In natuursteen. Ik schat dat het wel een 60 meter hoog is. En hij wordt alleen doorsneden nu door een, en dat hoor, horen we nou, een autoweg. En als we deze autoweg oversteken, nou ja, autoweg, een straat waar auto's doorrijden. Suzuki, Honda, Daihatsu, oh pas op. Oh, we mogen oversteken. En dan is hier achter deze viswinkel, moet dus de, de trap zijn. Oh! Kijk eens even. Ja, daar is-ie. Een meeuw. We, trappen, we gaan de trappen af. We dalen neer. Nu tot helemaal aan het water van de baai van... Nou, de haven is dit van Hirado natuurlijk. Ik wou hier met jou praten over de handel van de Hollanders en de Japanners. Want hier begon die handel. Hier... Over deze trappen moet aardig wat koopwaar heen en weer zijn gegaan. Er is inderdaad enorm veel koopwaar overheen gegaan. Om, om een idee te geven, bijvoorbeeld op het eind van de jaren 1630... werd er voor meer dan een miljoen gulden aan Chinese zijde ingevoerd... Nou, als je dat enigszins vertaalt naar naar de huidige uh, een miljoen, van van van, dus. een miljoen van toen de miljoen van toen dan kom je denk ik toch wel tussen de 200 en de half miljard ligt eraan wat het, wat de standaard dan is maar het is in ieder, in ieder geval een enorme handel chinese ja. zijde chinese zijde dat was wat de hollanders hierheen brachten dat was onder andere wat de hollanders hier brachten uh, ze brachten ook uh, Textiel uit Nederland, bijvoorbeeld Leidse laken. Ze brachten ook uh, specerijen en daar werd echt een explosieve winst op gemaakt van zo'n rond de 1000%. Dus in, uh, 1000%. in de huidige zakentermen is dat bijna ondenkbaar. Of je moet al wat meer in de loesjehandel gaan, waarschijnlijk. Die haalden ze van de Banda-eilanden en zo? Ja, van de die, haalden uit, die haalden ze uit, uh, uit de archipel. En uh, voor de rest ook bijvoorbeeld uh, uh, hertenvellen en uh, roggevellen, dat is van vissen. En daar ja. werden dan allerlei dingen van gemaakt hier in Japan. Ja. Dat, dat wilden die Japanners wel hebben, maar ja. ik neem aan dat ze wat mee terugnamen. Of werden ze contant betaald? Nou, ze werden, ja, het ligt eraan hoe je het bekijkt, ze werden inderdaad betaald met, met in goud, zilver, eh, koper, maar ook porselein werd er dus eh, naar eh, Europa vervoerd. Jap Japan, er waren inderdaad dus bergen goud, zilver en koper hier? De, ze waren daar, maar ze zijn, tenminste in ieder geval goud en zilver, is na een, al na een vrij snelle tijd, zo in de jaren 1650, 1660, is daar een uitvoerverbod op gekomen. Omdat uh, uh, die mijnen toch langzaamaan uitgeput raakten. Het ging ook in een enorm tempo, werd het natuurlijk uh, uitgevoerd. Ja. Dus koper ging terug. Uh, koper ging terug voor het grootste deel. Terwijl de VOC zijn handelspositie in Japan uitbouwt... doen de Nederlanders er alles aan om de Portugezen en Spanjaarden verdacht te maken. Moeilijk is dat niet, want de Jezuïeten bemoeien zich op een rampzalige manier... met de binnenlandse aangelegenheden van Japan. De katholieke bekeerlingen vechten herhaaldelijk mee in opstanden tegen de Shogun. In 1623 begint Shogun Imitsu een nietsontziende vervolging van de katholieken. De Spanjaarden worden meteen uit Japan verbannen. En in 1639 vliegen ook de Portugezen eruit. In datzelfde jaar, 1639, neemt de Shogun een opzienbarend besluit. Japan isoleert zich van de rest van de wereld. Japanners die hun land proberen te verlaten... staan de doodstraf te wachten... en buitenlanders die Japan betreden wachten hetzelfde lot. Voor de Nederlanders wordt een uitzondering gemaakt... Zij mogen als enige Europeanen handel blijven drijven. Een bijzonder voorrecht. Maar ze moeten er wel veel voor slikken. Vrouwen en kinderen dienen te vertrekken uit Japan. En de mannen moeten Hirado verlaten en genoegen nemen met een geïsoleerd bestaan... op een kunstmatig eilandje in de haven van Nagasaki, Deishima. Die situatie zal ruim twee eeuwen blijven bestaan. En elke keer als een VOC-schip van Deishima vertrekt wordt het de schepelingen door de gouverneur van Nagasaki ingepeperd. Onze keizerlijke voorzaten hebben aan u, Nederlanders, toegestaan... dat gij eens in het jaar te Nagasaki mocht komen handelen. En gelijk vroeger bevelen wij u dus opnieuw... dat gij geen gemeenschap met de Portugezen houden zult. Indien gij enige verstandhouding met hem hield... en ons zulks uit vreemde landen mocht ter oren komen zal u de vaart op Japan worden verboden. Gij zult ook met uw schepen geen Portugezen herwaarts voeren. Indien gij op Japan wilt blijven handel drijven... zult gij telkens bij de aankomst uw schepen ons kennis geven... van hetgeen ter uwer oren gekomen mocht zijn... van enige onderneming der Portugezen tegen ons land. En ook verwachten wij van u te vernemen... of de Portugezen voortgaan met vreemde landen te overheersen... en al daar de christelijke godsdienst te verspreiden... Voorts van al hetgeen aanmerkelijk voorvalt in de landen in welke gij lieden handel drijft... zult gij aan onze gouverneur in Nagasaki kennis geven. In alle landen waar gij met uw schepen komt en waar ook Portugezen zijn... zult gij met hen geen gemeenschap houden. En indien er enige landen zijn op welke beide natieën... de Nederlandse en Portugese, gelijkelijk handel drijven... Zo zult gij de namen van die landen door uw opperhoofd doen opgeven... aan onze gouverneur in Nagasaki. De ingang van de baai van Nagasaki. Met links van ons de open zee, dus de Pacific, de Indische Oceaan moet je kunnen zeggen. Hè? En rechts zien we dan de baai liggen in al zijn pracht en praal. Met overal rotsachtige eilandjes er midden ingegooid En ongeveer... Schuin rechts voor ons, wat dan vroeger heette de Papenberg. En dat uh, komt heel vaak voor in de Decimadag, dat is dus toch, hè? de Papenberg. Ja, de Papenberg was uh, de berg waar de schepen bij aankomst uh, hun, uh, hun kruid en uh, hun Bijbels uh, moesten afstaan. Die Bijbels werden dus in een tonnetje gedaan. En zolang uh, de Nederlanders op uh, Decima vertoefden, werden onder het uh, gezag van de uh, Nagasakische regering uh, gehouden. Er mocht uh, geen enkele christelijke tekst uh, gezien worden zelfs daar. Het waren steeds maar een paar schepen die hier kwamen per jaar. Hè? Ja, nou in, de, in, in, in de 17e eeuw uh, waren er meer schepen. Ik kon soms oplopen tot een stuk of 8, 9. Maar in uh, de loop van de 18e eeuw uh, zie je het uh, teruglopen tot twee schepen. Uit het logboek van kapitein van Assendelft van de Johan. Het was een prachtig gezicht... Van voor over de boeg. Talloze kleine scheepjes, allen met lantaarns behangen, hadden zich aan de trossen vastgehecht en sleepten ons onder oorverdovend maatgezang des avonds ten negen uren om de hoek van de Papenberg. Schoner en stouter gezicht dan mij hier wachten... herinner ik mij niet ooit gehad te hebben. De hoge bergen aan weerszijden der baai waren van onder tot boven verlicht. Honderden met veelkleurige lantaarns behangen pleziervaartuigen, waarin jonge meisjes op de samsie of gitaar speelden, volgden het schip. De vlammen stukken, die ik bijna onophoudelijk deed losbranden, verlichten voor een ogenblik als zoveel bliksemstralen het gehele toneel, terwijl elk schot, door de hoge bergen teruggekaatst, als een felle donderslag enige tijd bleef voortollen. Zeker voor die tijd, een uh, ja. geweldig spektakel geweest zijn. Nou, het, het betekent ook meteen voor de bevolking uh, van de zaken... die voor een groot gedeelte afhankelijk was van de buitenlandse handen natuurlijk, dus niet alleen van de Nederlandse maar ook van de Chinese, betekent het begin van uh, weer een periode van geld verdienen. Yeah? Ja. Uh, er, dus, er waren dus heel veel mensen nodig om de schepen te ontladen. Uh, dat deden de, de Hollanders niet zelf? Dat mochten de Hollanders niet zelf doen. Uh, de, de Japanners gingen in kleine scheepjes barken, yeah. gingen ze naar het schip toe... en ontladen op die manier het schip. En dan op het eiland werd de goederen verder uitgepakt. En dat nam al, al wel ongeveer twee maanden in beslag... die periode van echt druk werken op deze manier. Ja. Twee maanden? Twee maanden. En al die tijd lagen die schepen hier uh, in de baai? Ja, vlakbij Decima. Al die tijd lagen ze in de baai. Voor de kapitein en voor de eerste stuurman was het aangenaam op Decima vertoeven. Maar voor de, voor de matrozen was het afzien. Want zoals je merkt, de temperatuur is nu ook rond de 35 tot 40 graden. En deze arme matrozen moesten heel die periode op het schip blijven. Of ze moesten ziek worden, dan mochten ze eventueel naar Decima toe. Zij moesten op het schip blijven. Ze mochten de Japanse bodem niet op. Zij mochten de Japanse bodem niet op. En dan na een maand of twee, drie dan... Uh... Ze, waren ze geladen en dan vertrokken ze weer? Op een gegeven moment, eh, zo meestal rond begin eh, eind oktober, begin november, vertrokken de schepen weer terug richting Batavia Met kanongebulder. Met kanongebulder en eh, met achterlating van de 15 vertegenwoordigers van de VOC die op eh, een jaar op eh, decima verbleven en vol verwachting de komst van, het volgende, van de volgende schepen afwachten. Een jaar later in augustus. Een jaar later in augustus. Teshima heeft de vorm van een waaier. En het is niet groter dan de Dam in Amsterdam. Twee straten, volgebouwd met pakhuizen en kantoren. De bewegingsvrijheid van de Nederlanders is zeer beperkt. Ze mogen alleen bij hoge uitzondering het eiland verlaten. Een gevangenis, zo wordt het soms in de dagregisters genoemd. Staande voor een grote maquette, schaal 1 op 15 die anno 1994 in de stad Nagasaki is neergelegd... op de plek waar ooit Deshima lag, moet je dat beamen. Dat, dat leven hier op zo'n eiland, hoe was dat nou? Ik heb het zien beschrijven als een soort veredelde gevangenis. Ja, ja de, de meningen zijn daar, daar uh, uh, enigszins uh, verdeeld over. Um, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, inderdaad, ze hadden vrij weinig bewegingsvrijheid. Dus, uh, dus het is een soort veredelde gevangenis. Maar dan wel een heel luxueuze gevangenis. Dus bedoel, net zoals uh, uh, maffiabazen in Italië neergezet worden. met alles, uh, alles, uh, alles erop en eraan. Zo hadden zij er ook alles op en eraan. En er was natuurlijk, en zeker voor de opperhoofden, was er af en toe wel eens kans... om bijvoorbeeld tijdens die hofreis... Um, om daar... Um, om, om voor, voor langere tijd weg te zijn van, ja. van, van deze man. Die hoofdrecht moeten we het zo over hebben. Maar ja. wat hadden ze nou dan om het leven te vragen, namen? Goede keuken. Nou, ze hadden goede keuken. Ze hadden een uitstekende wijnkelder ook. Ja. Maar voor de rest hadden ze ook, uh, nou kwamen ze bijvoorbeeld uh, in, in seksueel opzicht ook niks tekort. Hoezo niet? Nou, die, die vrouwen mochten hier niet mee. Uh, de vrouwen mochten dus absoluut mocht geen Nederlandse vrouwen opkomen. Maar de, de Japanners uh, stelden dan wel. Uh, Japanse vrouwen ter beschikking die, uh, of mensen waren gewoon hoertjes, die dus op, op het eiland uh, mochten, verblijven. mochten verblijven. Het goede leven dus eigenlijk. Ze hadden ook nog een biljartkamer? heb ik begrepen. Ze hadden een biljartkamer, er was een huisje en dat heette Speelt den Tijd. En daar hadden ze inderdaad behoorlijk wat ze hadden inderdaad behoorlijk wat tijd. Dus uh, uh, daar werd en... Uh, nou, er natuurlijk ook een, Ze hadden ook allemaal slaven, dus ze werden ook... Uh, wij, het is nu ook ontzettend warm, zoals ja. je uh, wellicht merkt. Ja, maar ze hadden, dus, ze hadden dus... Uh, achter al die, die ambtenaren liep een, een uh, klein slavenjongetje met een parapluie... om uh, tegen de zon te beschermen. En als het te warm werd, stond hij op een groot palmblad de, de ambtenaar, de VOC-ambtenaar, koel te toe te wijven. Dus echt, ik denk niet dat het zo is dat ze daar echt afgezien hebben op, uh, op dit eiland. Ja. We zitten nou in de opening van de verbouwde, of de opnieuw gebouwde poort van maand. De nagebouwde, helemaal van hout. Het ruikt ook helemaal uit hars van het hout hier. Uit deze poort vertrok één keer per jaar, wat heet de Hofreis. Vertel eens, wat is de Hofreis? Nou, de Hofreis in de eerste plaats was het, uh, het, het geven, uh, of het brengen van cadeaus... Uh, na, of tribuut zoals het genoemd werd na de, de shogun in Tokio. het was een reis die ongeveer totaal drie maanden in be beslag nam een maand heen, één maand in Tokio en één maand terug op die reis uh, gingen een, een, een groot aantal mensen mee dus naast het opperhoofd was daar ook de chirurgijn, uh, dus de arts van Decima en uh, de notaris van Decima uh, een heel gevolg van, van uh, van personeel, van uh, Japanse begeleiders, tolken, tolken uiteraard, ongeveer 150 mensen. En ze namen van alles mee, uh, stoelen, uh, tafels. En dus het was echt een hele uitdragerij die daar langs de uh, Japanse wegen trok. En ze hadden dan ook enorm veel bekijks als ze uh, langs uh, de wegen richting uh, Tokio gingen. De Tianji dus, zelf, wat stelt dat voor? Hoe ging dat? Nou, ze gingen ze, Vrij vroeg in de ochtend vertrokken ze naar het uh, grote kasteel uh, in, in uh, Tokio. Uh, moesten ze eerst een, twee, drie uur wachten in verschillende, uh, in verschil, op verschillende plekken in het kasteel. Tot ze uiteindelijk in, in, het, uh, in het heilige in der nou, niet helemaal het heilige der heilige, maar vrijwel het heilige der heilige werden toegelaten. En daar zat dan uh, de shogun op een afstand van pakweg een kleine 50 meter... En uh, meestal ook nog achter een schermpje. En dan mocht, werd de geroepen Hollanda-kapitaan. En dan mocht, het, uh, mocht hij dus, of die, die, die cadeaus die, die meegebracht waren waren natuurlijk op toonbladen gelegd. En die waren daar al neergezet voor inspectie uh, van de shogun. Dan mocht hij alleen maar uh, zeggen van dat hij uh, hierbij zijn cadeautjes kwam aanbieden. En, uh, en daarmee was dan de audiëntie uh, voorbij. Het duurde ongeveer uh, twee minuten. Niks geen uh, lekkere maaltijden, sake drinken en elkaar op de schouders slaan ofzo. En absoluut ook geen, uh, geen, uh, uh, geen conversaties over, uh, over handel en dergelijke. Het okay. was absoluut taboe. In, uh, in, in, was het was nou helemaal de, de Japanse gewoonte om niet over zaken te spreken in de aanwezigheid van hele hoge uh, uh. Mensen. Maar die, dat Hollandse opperhoofd moest ook nog op zijn knieën ofzo? Of moesten moest uh, ze uitgebreid op de knieën, dus yeah? met het hoofd op de grond. Ja. hoofd op de grond? Het hoofd op de grond. En dat deden ze? En dat deden ze, ja. Terwille ja. van de smeer likt de kat de vloer hier. Ja. Ja. <laughs> de kat al ja. ja. Maar goed, dan zijn er een dag of vier, vijf om ja. en ze blijven een maand. Nou ja, ze blijven nou, drie, of, of, weken, drie weken na een maand, nou ongeveer. Um, de rest van de tijd, hoe wordt die dan? Doorgebracht? De rest van de tijd worden nog meer cadeaus afgeleverd aan allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders weer in, in Tokio. Um, oh? Nou, de, de, de, de Shogun had een, een, een, een raad van, van Rijksraden, zoals het genoemd werd. In, in de Nederlandse bronnen in ieder geval. En die werden ook allemaal cadeaus gegeven. En, een, nou, een stuk of 40, 50 uh, uh, van dergelijke lieden uh, kregen, uh, kregen cadeaus. soort smeergeld? Nou, je zou het in ieder geval. Het, het vergemakkelijkte de handel, in ieder geval considerabel. Uh, nou, voor de rest uh, zaten zij daar dus in hun, uh, in hun uh, herberg. Uh, ze handelden ook wat, dus uh, ze hadden allerlei curiosa meegenomen. En dit was meestal op attitude personeel, dus in feite privéhandel. Kon erg lucratief zijn natuurlijk. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Een heel belangrijk element van het bezoek aan uh, Tokio was het de bezoeken van uh, allerlei wetenschappers en, uh, aan, uh, aan de Nederlanders. Waarbij het opperhoofd en meestal ook de arts uh, werd ondervraagd over uh, allerlei nieuwe ontwikkelingen in, in de westerse wetenschap. En dan gaan ze terug, weer een maand. Hetzelfde verhaal. Eh, onderweg eh, nou, het zijn Japaners met open mond staan te kijken naar deze roodharige barbaren. Ja, ook als, voor, voor, vooral als ze Tokio binnenkomen, was het natuurlijk een enorme metropool. Daar er echt tienduizenden Japanners eruit om deze bizarre barbaren eh, te aanschouwen. Het was circus, eigenlijk. Het was in feite een soort, ja, een soort een voorstelling uh, op, op weg van en naar Tokio. En dan natuurlijk ook uh, een gedeelte in, in Tokio zelf. Ja. Ze werden ook dikwijls uh, voorbij huizen van hoge heren gevoerd. Want de, de vrouwen waren vooral natuurlijk erg uh, nieuwsgierig. Uh, nieuwsgierig van hoe die Nederlanders er nu uitzagen. Uh, het is zelfs één keer zo geweest dat ze zich uh, uh, van. Uh, van kleding zouden hebben moeten ontdoen, maar dat is dan, hebben ze dan verder uh, geweigerd en dat accepteerden de Japanners dan. Maar voor de Japanners betekent dat heel weinig aan zich. Maar dat is dan niet gebeurd, maar het geeft een beetje aan dat ze af en toe toch wel een beetje voor de kloon moesten spelen daar in, uh, yeah. in, in, in Tokio. Ja. Dat de Japanners de roodharige barbaren... zoals ze de Nederlanders in navolging van de Chinezen noemden... als een soort buitenaardse wezens zien, blijkt uit vele teksten. Bijvoorbeeld die van de schrijver Ando Shuki. Ze zijn gemiddeld zes voet lang. Door de overheersing van het element metaal, de geest van de herfst... is hetzelfde principe ook in hun lichaam sterk werkzaam. Ze hebben een onbuigzaam karakter... En dat vereist dat ze op krachten moeten blijven... door middel van vlees, dat ze dan ook bij elke maaltijd eten. De pupillen van hun ogen zijn helder en lichtrood, net als bij apen. Hun ogen zijn diep ingebed in hun ronde gezichten. Hun tanden zijn buitengewoon wit. Ze hebben een grote voorliefde voor tabak... en dragen de voor het roken benodigde instrumenten... altijd in een tabakzak op de heup bij zich. De natuur heeft ze met een verwonderlijke bedrevenheid op veelleid terreinen gezegend... en ze bezitten een aangeboren zelfbeheersing en een gevoel voor rechtvaardigheid. Aangezien ze tekortschieten om hun bloed van de gepaste natuurkundige eigenschappen te voorzien... worden ze niet erg oud. Meestal sterven ze op een leeftijd tussen de 40 en 50 jaar. Als gevolg van hun buitengewone voorkeur voor vlees verspreiden hun lichamen een walgelijke geur... die zo scherp is dat het niet mogelijk is... de plaatsen waar ze verblijven te betreden. Maar ook al kijken Japanners en Hollanders vaak argwanend naar elkaar... als naar wezens van een andere planeet... al snel ontdekken ze dat ze sommige menselijke eigenschappen gemeen hebben. Ik wil nog één ding aan je vragen. We zitten hier nu toch aan de poort van Decima, Echt de poort van Decima. En achter ons die hokjes... Die mannen, die mannen, die controleerden of er niks stiekems naar binnen en buiten werd gebracht... die stonden hier ook. Waar wij nu zitten, hebben ze zich opgehouden. Ja, die stonden dus... Nou, die stonden, hier lag dus vroeger een brug. Die stonden op het einde van die brug. Ja? Dat is nog aan de stadskant van, uh, van Nagasaki. En daar uh, bevoelden ze dus iedereen die dus binnen en buiten ging. St Behalve de, de officieren, op. heb ik begrepen. Nou, maar die kwamen dus van de schepen, want die gingen nooit de stad in. De... Um, Kapiteins van schepen en ook opperhoofden, die werden dus niet uh, uh, bevoeld. <lacht> Om het zo maar eens te zeggen. Dus die konden ook, uh, en ook hun kisten en dergelijke, scheepskisten, uh, sch grote scheepskisten. Scheeps dus die konden in feite konden heel makkelijk allerlei uh, uh, smokkelwaar mee uh, deze man binnennemen. En het, het, hoefde, het hoefde natuurlijk niet zoveel te zijn, want een kilo ginseng, ik noem maar eens een voorbeeld. Daar eh, betaalde ze echt kapitale bedragen voor. Daar kon je in Nederland toch al snel een aardig grachtenpand verkopen. Ja. En dat die soort dingen lijken. gebeurde ook? En als, als ze dan terugkwamen uit het uh, Verre Oosten... en die merkt het zelf Kees, bij deze temperaturen uh, moet je wel uit een heel goed hout zijn gesneden. Wil je het allemaal overleven, zeker in die tijd... dan konden ze ja. zich uh, dergelijke dingen permitteren. Maar het is bekend dat er gesmokkeld werd door die Hollandse officieren. Maar die brachten het deze maar binnen, maar dan moest het ook nog naar buiten. Dan moesten naar buiten, maar dan had ze natuurlijk hun keesjes, hun huisvrouwen, zo gezegd. Die uh, verstopten het in hun slippertjes of ook in hun haren, want ze hadden meestal hoog opgestoken haar, de Japanse vrouw. En er waren natuurlijk ook andere manieren, want er waren een paar tolken bij... die wel zoveel uh, gezag hadden dat ze zonder, uh, uh, zonder bevoel te worden uh, decima uit konden lopen. Het was dan wel een streng geregeerd en goed gecontroleerd land... maar er zijn altijd maatleiden. Nou, Het was een streng en goed gecontroleerd land, inderdaad... maar het was ook tegelijkertijd volgens mij zo uh, lek als een manje. Decima als eiland bestaat nu niet meer... Nadat in 1853 Japan zijn isolement heeft verbroken... is het overbodig geworden. Buitenlanders kunnen dan weer gaan en staan waar ze willen. Omdat de oude haven van Nagasaki dichtslipt... ligt de plek waar eens Decima lag nu bijna midden in de stad. Maar Decima als fenomeen zijn de Japanners niet vergeten. Elk schoolkind weet dat daar twee eeuwen lang... het enige venster op de wereld was. Dat historisch besef heeft niet alleen geleid tot de bouw van de grote maquette... maar ook tot het plan om Decima in oude luister te herbouwen. Een kostbare operatie. Want het betekent de afbraak van gebouwen midden in de stad. Directeur Tanaka van het decima restauratieproject... toont onze verslaggevers hoe ver men gevorderd is. We staan nu voor een open plek in de in de Ja, En wat is hier? この中 before building, any building we have to um I mean have to dig the ground and research what kind of things maybe are uh, buried. To, yeah. Right. Ja, nou de, dus arche de archeologen moeten nog aan het werk om hier te gaan kijken. Ja, de archeologen uh, volgens, hen nog, uh, volgens hen nog jaren werk om hier uh, allerlei, uh, om de grond inderdaad om te spitten en te kijken uh, wat er allemaal in zit. We wandelen verder langs deze straat waar... Dit is dus de oorspronkelijke straat inderdaad, van de oude straat. De kruisstraat. Dus, ja. Ja. Ja. Daar zijn nu nog een aantal werkplaatsen aangevestigd hier. Ja. En tegelijkertijd zijn er overal gaten in de straatwand, ja. Hier een handelaar in... Buizen, plastic buizen. Poos, ja, polyester buizen. En dit is... Ziet er ook nog wel als een vrij oude loods uit, dit ook. Ja, ja. En hier hebben we weer... Oh, er staat weer een bordje bij. Warehouse. Oh, dat, is een van de... ja, dat is een van de twee brandvrije pakhuizen, uh, zoals ze genoemd werden. De Lely en de Door. Die stonden hier dus inderdaad. En deze nee. plek is nou ook wel een... Die is weer helemaal vrij. Ja. Ja. We lopen nu een parkje in. We naderen nu overigens een drukke verkeersweg. Dus dat gaat nu ongeveer door Decima. Nou, het schampt het oude Decima, deze verkeersweg. De en hier staat wederom, voor de voorzitter, we hem nog niet in de gaten hadden, een afbeelding van een maquette van deze ja, maar... Oh, kijk, hij zijn precies. Oh, kijk, wij zijn er. Oh, kijk, wij zijn er. Oh, kijk, wij zijn er. Oh, kijk, wij zijn er. Oh, kijk, wij zijn er. Oh, kijk, wij zijn de Oh, kijk, kijk, Oh, uh, um, um, because to restore this uh, place, we must uh, make the uh, street more this direction. Mm -hmm. So this is very difficult <laughs> and belongs to a long term plan. I cannot say that. Hoekje te restaureren, moeten ze complete, een complete een gebouw flatgebouw neergooien ja, Van en de en de straat verleggen. Ja, ja, ja. ja dan wordt het wordt een beetje ingewikkeld. Ja. Oh. Oh. Oh. We hebben voor het deze sign. Yeah. Iedereen loopt hier nu te zoeken naar. de originale decimal. Borden. Naar koperen en gekleurde pinnetjes Maybe. in het asfalt waar ooit hier. Oh, ik passeer een. Een loods. En hier, alle Japanners lopen buigend en wijzend naar pinnetjes in de grond van... Hij is de chef van Dejima Motria. Hij maakt waterrein ah, yeah. voor 3 yeah. of 4 meter lang. Daar is hij. Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Inderdaad, dwars over het asfalt loopt yeah, you, hier een... Yeah, de, de original line, de originele kuststrook van Decima, loop ik nu over. Dit is precies langs het randje overigens van deze niet zo heel drukke weg hier. Maar ze hebben nu dus eh, hier pinnetjes staan van hier is eh, de, de, grens, ja, de havenrand. Ja, ja, ja. En dan hebben ze verderop blauwe pinnetjes. En dat wordt dan het stukje water waardoor het weer een zogenaamd eiland gaat worden. Inderdaad, dat is prachtig. Ja, het is inderdaad mooi om dat te zien. Wat we zien, bolis, hè? we zien, zien hier inderdaad een heel klein, uh, klein gebouwtje. Dat zal waarschijnlijk ook moeten wijken voor de toekomstige water, water, waterpartij. Maar waar wij lopen, Paul, daar liepen ze dus. Oh nee, dit was water. Nee, hier, hier was water. <laughs> Wacht even, ik, ik doe drie stappen naar links en hier konden ze. Ik sta nu aan de havenkant en kijk uit over wat ooit de baai was en waar nu een auto rijdt en waar flatgebouwen staan. Terwijl het in Nagasaki nog wel even zal duren eer de bezoeker weer in een Hollandse straat kan lopen, is dat 100 kilometer verderop nu al mogelijk. Daar heeft een ondernemende zakenman de eeuwenoude bijzondere relatie tussen zijn land en Nederland aangegrepen voor de bouw van het themapark Huis ten Bos, waarin tal van Nederlandse monumentale panden nauwkeurig zijn nagebouwd. De Utrechtse Domtoren, het stadhuis van Gouda, rijen grachtenpanden, de Haagse Passage, het staat er allemaal en op ware grootte. En wat ligt er afgemeerd aan de kade? een replica van het schip waarmee het in 1600 allemaal begon. De liefde. En elke avond is dat schip het middelpunt van een historische musical. Dit is het begin van de musical over de liefde. Hier aanschouwd door enkele duizenden Japanners op een warme zomeravond in het themapark Huis ten Bos voor ons... Ligt een kopie van de liefde. Er staan een aantal in zwarte pijen geklede figuren uh, met hun rug naar ons toe. En daarvoor, Paul, ik kan ze niet goed zien, maar daar lopen duidelijk blanken. Kijk, daar staat de kapitein van de liefde waarschijnlijk. Ja, Meneer, uh, hoe heet hij ook weer? Adams. Uh, Willem Adams, ja. ja. En daar staat iemand met een zwaard zwaaien. En hier wordt geromantiseerd en wel natuurlijk het verhaal van, het, van de aankomst van de liefde in 1600. Van het begin van het contact tussen Holland, de VOC, en voor de VOC, Holland en Japan. Waar we ooit begonnen aan dit programma, in Hirado, waar de liefde aankwam. En dan zijn we hier in een soort themapark, pretpark, Huis en Bos, inspiratie voor de Japanners anno 1994, om dit ervan te maken. Ja. De cirkel is rond. De is rond, ja. Namelijk bombastisch dus. De presentatie daar in dat uh, pretpark. Naar het themapark heet het officieel bij Nagasaki Huis ten Bos. Het spoor terug was dat in 1994 hier uh, bij Woord. Uh, overigens voor wie belang stelt in de betrekkingen tussen Nederland en Japan. In Leiden is het Sieboldhuis gevestigd. En Siebold, dat was een verzamelaar die in de 18e eeuw uh, op Deshima woonde. Dat eiland voor de kust van Nagasaki. David Mitchell heeft uh, veel aan hem ontleend bij het schrijven van die roman. Uh, die zich daar afspeelt. De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. Uh, we hebben zo dadelijk nog één heel uur voor die tijd nog het nieuws. En voor die tijd dan weer David Byrne. When you see an accident... See detectives are sifting through De voorman van The Talking Heads, David Byrne, met een van de mooiste nummers die hij solo heeft gemaakt. The Accident is de titel van het nummer. Zo dadelijk nog één uur voort hier op Radio 1, geheel en al gewijd aan Rasha Peper. We zijn zo dadelijk bij u terug na het nieuws van 6 uur.